8 uur het NOS Journaal. Remol Serré. Kenyatta haalt nipte meerderheid bij verkiezingen Kenia. Oud-premier Lubbers ligt gewond bij auto-ongeluk. En schoonzoon van Chavez, nu vicepresident onder Maduro. In Kenia lijkt de Ouro de presidentsverkiezingen al in de eerste ronde te hebben gewonnen. Volgens de onofficiële einduitslag heeft hij iets meer dan 50 van de stemmen gehaald. De officiële uitslag zou eigenlijk gisteravond al bekend worden gemaakt... maar dat is door de kiescommissie uitgesteld naar vanochtend. Kenyatta's belangrijkste rivaal, de huidige premier Odinga... komt uit op ruim 43 Hij zegt dat er is geknoeid bij het tellen van de stemmen... en stapt waarschijnlijk naar de rechter. Kenyatta's overwinning kan nog tot een ingewikkelde situatie leiden. Want hij moet komende zomer terechtstaan bij het internationaal strafhof. Kenyatta zou een van de aanstichters zijn geweest van het geweld in Kenia na de verkiezingen in 2007, waarbij meer dan duizend doden vielen. Oud-premier Ruud Lubbers is licht gewond geraakt bij een autoongeluk in Rotterdam.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 In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een explosie geweest bij het ministerie van Defensie. Een zelfmoordterrorist plies zich op bij de ingang van het gebouw. Er zijn berichten over zeker negen doden en veertien gewonden. De aanslag valt samen met het bezoek aan Afghanistan... van de nieuwe Amerikaanse minister van Defensie Chuck Hagel. Hij was op een veilige locatie, zegt een woordvoerder van de ISAF Troepenmacht. Fleur Greper wordt de nieuwe voorzitter van D66. Van de drie kandidaten kreeg zij de meeste stemmen. Aan de verkiezingen hebben de afgelopen weken ruim 4000 leden van D66 meegedaan... die hun stem uitbrachten via een elektronisch stembiljet. De voorzitter van D66 wordt gekozen voor een termijn van drie jaar... met de mogelijkheid van eenmalige verlenging. De partij congresseert vandaag in Eindhoven. Fleur Greper wil van D66 een krachtige organisatie maken... die politici op alle niveaus helpt het beste uit zichzelf en uit het land te halen. Burgemeester Bats van Haaren is positief over de bewonersbijeenkomst van gisteravond. Hij voelt zich gesterkt in zijn beslissing om aan te blijven, ondanks het kritische rapport van de commissie Cohen over de Facebook-rellen. Zo'n 150 inwoners van Haaren werden gisteravond door Cohen en Bats bijgepraat over het onderzoek. Ze stelde veel kritische vragen en de burgemeester bood zijn excuses aan... voor de fouten die hij heeft gemaakt. En ook gaf hij toe dat die excuses er eerder hadden moeten komen. Uiteindelijk drong bijna niemand aan op zijn vertrek. Bats hoopt dat hij ook van de gemeenteraad mag aanblijven. Die praat dinsdag over de conclusies van Cohen. In Venezuela is vicepresident Maduro beëdigd als waarnemend president. Hij volgt president Chavez op, die dinsdag overleed... De aanstelling van Maduro is omstreden omdat Chavez na zijn herverkiezing in oktober nooit is beëdigd vanwege zijn ziekte. Volgens de grondwet wordt het presidentschap in zo'n geval waargenomen door de voorzitter van het parlement en niet door de vicepresident. Maar na goedkeuring van het Hoge Rechtshof kon de beëdiging van Maduro toch doorgaan. Hij riep de kiescommissie op snel verkiezingen te organiseren en ook benoemde hij de schoonzoon van Chavez tot vicepresident.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 In de Amerikaanse staat Saas Dakota mogen schoolmedewerkers vanaf 1 juli een wapen dragen. De nieuwe wet moet schietpartijen zoals in Newtown voorkomen. Daar vielen in december 26 doden. Schoolbesturen in Saas Dakota mogen zelf beslissen of docenten of bijvoorbeeld ingehuurde beveiligers een wapen dragen. President Obama wilde na het drama in Newtown de wapenwetgeving juist aanscherpen. Een schilderij van de 17e eeuwse meester Anthony van Dijk is bij toeval op internet ontdekt. Een Brits museum had het doek opgeslagen in het depot in de veronderstelling dat het een kopie was. Maar nadat de BBC een foto ervan op een kunstwebsite had gezet kwamen de deskundigen erachter dat het een origineel was. En de waarde wordt geschat op 1,2 miljoen euro. Dan het weer. Op veel plaatsen regen. In het noorden wordt het niet warmer dan 1 graad boven nul. Daar gaat de regen geleidelijk over in IJzel en sneeuw. In de rest van het land blijft het regenen en daar wordt het 6 tot 11 graden. Morgen dan breidt de kou zich uit naar het zuiden met kans op sneeuw. En maandag is het in het hele land winters. Hallo, wij zijn Eelco en Simone.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 9 maart. Om met de woorden van Hans van Mierlo, de oude man van D66, te spreken. Het is een meisje, de nieuwe voorzitter van D66. We stellen haar zo voor. Groeiende armoede in Duitsland bij gepensioneerden. En vreugde in Kenia, na de overwinning van Kenyatta. Het lijkt erop dat Uru Keniata de nieuwe president van Kenia wordt. kiescommissie maakte gisteravond bekend dat hij net iets meer dan 50% van de stemmen heeft gekregen. Uitslag is ingewikkeld omdat het internationale strafhof in Den Haag hem heeft aangeklaagd voor zijn rol bij de geweldsuitbarsting na de vorige presidentsverkiezingen. We gaan praten met Jan Mulder van de VVD. Hij was maandag bij de verkiezingen als waarnemer. Goedemorgen meneer Mulder. Goedemorgen. Het tellen van de stemmen heeft al heel erg lang geduurd. Heeft u dat verbaasd? Uh, dat heeft ons verbaasd, omdat er werd ons gezegd dat er was een nieuw systeem, een computersysteem... maar al op de dag van de verkiezingen bleek, s morgens om zes uur, dat het computersysteem niet werkte... en daarom moest alles met de hand gedaan worden. En daarom duurde het zo lang? Die computers zijn niet meer ingeschakeld? Ik, voor zover ik het weet niet. Nee, is het wel eerlijk gegaan? Nou, je kunt het nooit helemaal zeggen, maar wij zijn in zes stembureaus zelf, ikzelf geweest... En dat ging alles volgens uh, de regels. En de hele Europese delegatie die heeft geconcludeerd van iets van 40 mensen... dat alles goed verlopen was. Ja, dat is wel van belang, want het verschil is ongeveer 4000 stemmen... Uh, tussen de winnaar en de verliezer. En de verliezer is uh, Odinga. Um, die heeft gezegd dat hij zich niet neer gaat leggen bij de uitslag... want die denkt dat het niet eerlijk is gegaan. Ja, daar heeft hij het volste recht toe. Dat zegt ook de grondwet van Kenia. Als je het niet eens bent met de verkiezing, dan kun je naar de rechtbank toe gaan... En dat zal hij waarschijnlijk doen. En als dat zo is en het zonder geweld gebeurt... dan zal hij zich uh, waarschijnlijk ook neerleggen bij het oordeel van de rechtbank. Ja, dat is natuurlijk wel cruciaal, dat het zonder geweld gebeurt. Heeft u daar een verwachting over? Ik heb goede hoop, maar meer ook niet. Het is uh, nu al bijna vijf dagen na de verkiezingen. Het was de vorige keer, de tweede dag na de verkiezingen, dat pandemonium uitbrak. En tot nu toe is het rustig gebleven. Dus ik hoop dat het zo blijft. Ja, nou, direct om negen uur weten we het uh, zeker wat de verkiezingsuitslag is. En dan weten we ook of uh, Odinga naar uh, de rechtbank stapt. Maar dan is er nog iets. Um, als Kenia het inderdaad heeft gewonnen en uh, dus de nieuwe sterke man wordt in Kenia. Dat is wel uh, iemand die moet verschijnen voor het strafhof in Den Haag. Dat lijkt me een hele lastige situatie. En dat lijkt mij ook buitengewoon lastig toe. Ik weet ook niet hoe het... Los zal worden. Het is natuurlijk wel een merkwaardige situatie. Meneer Kenyatta die wordt verdacht van misdaden tegen een andere stam. Maar die andere stam die wordt geleid door zijn running mee, door zijn vicepresident, meneer Ruto. Die tegelijkertijd ook in Den Haag verwacht wordt. Ja. Dus ze worden beide verdacht van misdaden tegen elkaar... en ze zitten op hetzelfde ticket ze hebben de meerderheid gekregen in Kenia. Ja, en, maar ze worden wel verdacht. Althans, we moeten gehoord worden door dat strafhof in Den Haag. Daar ben je nog niet veroordeeld. Werkt dat dan niet verlammend? Het lijkt mij toe van wel. Ik, het lijkt mij een hele verwarde periode toe. Maar de feiten zijn zoals ze zijn. Dus we kunnen er niks meer aan doen. Ja, maar ja, goed, aan de andere kant, er zijn ook al landen die hebben gezegd... ja, dan gaan we de diplomatieke contacten in die tussentijd op een laag pitje zetten besluiten. Ik denk ook dat wij in Europa erover moeten besluiten. Want mevrouw Esten, die zal duidelijk een politieke lijn moeten aangeven hoe er zal moeten worden opgelost. Ik denk dat altijd geldt dat iemand die dat niet veroordeeld is, onschuldig is. Dus wat je in de tussentijd kunt doen, is buitengewoon moeilijk. mij toe. Ja, maar ja, u bent politicus, dus u moet ook een beetje het voortouw nemen. Wat vindt ja, u? Ik zou zeggen, altijd moet het zijn loop hebben. Zij moeten alle mogelijke verklaringen geven aan het gerechtshof in Den Haag. En die moet dan een oordeel vellen. Ja, en wat moet Nederland doen? Moeten we gewoon zaken blijven doen? Ik denk gewoon zaken blijven doen. Zolang iemand nog niet veroordeeld is, kun je niet zeggen... want we gaan nu al een uh, positie innemen. Meneer Mulder, ik dank u wel voor het gesprek. En we wachten af totdat het negen uur is... want dan hebben we die verkiezingsuitslag in Kenia. Prima. Gaan we naar Duitsland. Duitsland is een rijk land. Economie groeit nog steeds en dat is vrij uitzonderlijk voor een land in de Europese Unie. Maar niet iedereen profiteert daarvan mee. Zo groeit de armoede onder ouderen. Er is geen basisvoorziening zoals de Nederlandse AOW, dus wie weinig premie heeft betaald, bijvoorbeeld door een laag salaris, komt ook na zijn 65-jarige levensjaar tekort. Ik vind het zeer traurig dat iemand die 40 tot 50 jaar hier in Nederland nur ungefähr manchmal ongeveer 700 euro rente krijgt. Ik weet niet of dit sociaal gerecht is. Berbel Reuner is kwaad. Mensen die 40 of 50 jaar werken en bijdragen betalen... ...die krijgen na hun 65ste soms maar 700 euro pensioen, zegt ze. Dat is toch niet eerlijk? Dan schaam ik me eigenlijk voor dit land. Reuner runt een spreekuur voor ouderen die in financiële problemen zitten. In een kamer in een omgebouwde oude school... waar meer goede doelen en verenigingen zitten. Er is één keer per week spreekuur. Maar de mensen die daar komen willen niet met ons praten. Te veel schaamte. zich schamen om de te gaan. en een op grondsicherung te stellen. Want zijn mensen die 40, 50 jaar. of nog länger gearbeitet in hun leven. kinder gezogen. Ze schamen zich om naar de sociale dienst te gaan. en een aanvulling aan te vragen. Moet je nagaan. Het zijn mensen die een baan hebben gehad. en een gezin hadden. Ze hebben Duitsland opgebouwd na de oorlog. En wij helpen ze hier dan om een aanvullende uitkering te krijgen. als ze van hun pensioen niet meer rondkomen. Maar dat is wel een drempel voor om naar de sociale dienst te gaan. Helmoet Perner wil wel met ons praten. Hij schaamt zich niet voor zijn werk. Sterker nog, hij is er best trots op. We lopen een stukje met hem mee op een krantenwijk... samen met een jonge bezorger die is net begonnen. Uh, Mijn opgave is het deze jugendlichen te betreuen... Ja? Ze eind wanneer gebied vrij is. Die müssen eerst maar schikken. schicken. Ik begeleid de jongeren. Ik zorg dat elke buurt een bezorger heeft voor de krant. Ik zorg dat ze een contract hebben. Dat als er klachten zijn van de abonnees, dat die dan worden doorgegeven. Af en toe kijk ik ook even een half uurtje met ze mee of alles goed gaat. Maar ja, kranten bezorgen, dat kennen we van scholieren dat werk. Maar u bent al 73. Op je 73ste nog werken. Doet u dat graag? Ik mag deswegen, bij dit is mijn rente wat er verdienen moet. Het ja, moet wel, mijn pensioen is te laag, daar kan ik niet van rondkomen. En anders kan ik me niks meer veroorloven. Perna krijgt voor 20 uur werk per week 400 euro salaris per maand. Dat is het maximum wat je bij mag verdienen. Maar waarom heeft u zo weinig pensioen? Ja, ik was 25 jaar uh, bij het grootste bücherverlag en heb daar uh, bücher verkauft. Ja, ik heb 25 jaar gewerkt als vertegenwoordiger voor een boekhandel, maar ik heb ook zelfstandig gewerkt voor mezelf en toen heb ik te weinig verdiend om te kunnen sparen. En je krijgt alleen maar pensioen over de jaren dat je premies betaalt. Dat probleem hebben natuurlijk veel mensen. En nu zit ik net een beetje op de armoedegrens, dus dan maar liever bijklussen. Ja, maar zo knap aan de armoedegrenzen vraagt me daar schon heen bij de rente. Ja, daar ken ik ook einige Leute. En dat zijn dan weer die Leute die zich schamen, naar de ämteren te gaan. Die zeggen: Ik ga liever wat, weet ik, äpfel verkopen aan Marienplatz. Ja, ik ken ook wel zulke mensen die niet naar de sociale dienst willen, maar dan zeggen: Dan ga ik liever werken, vertelt mevrouw Reuner. Fruit verkopen op de markt of een krantenwijk. Liever dan in de rij gaan staan tussen de werklozen. Maar dat valt natuurlijk ook niet mee. Het is altijd slecht betaald werk. En goede banen zijn dan niet voor oudere mensen. Maar wat moet er dan eigenlijk gebeuren in Duitsland? Ja, ik vind het systeem zeer goed. bijvoorbeeld een grondrente van 1100 euro, Nou ja, ik vind het Nederlandse systeem heel goed. Waar de overheid een basispensioen betaalt aan iedereen. Een euro of 1100 per maand. Dat is een goede basis. Of in Zwitserland, daar betaalt iedereen mee, je leven lang. En dan heb je altijd een eerlijk pensioen waar je ook normaal van kan leven. Dat zou er in Duitsland ook moeten komen. Dan is er geen armoede meer onder ouderen. Dat zei onze correspondent Wouter Meijer, hij tekende voor de bijdrage. Op de Valkland-eilanden mogen de bewoners laten weten of ze wel of niet Brits willen zijn. Straks reportage, eerst gaan we naar Den Haag. Want Fleurgraper, u hoorde het net van Raymond, is de nieuwe voorzitter van D66. Het werd zojuist bekend op de ochtend dat de partij een congres houdt in Eindhoven even van Marcel Bril. Marcel, dat is nou niet de naam waarvan iedereen zegt... Oh, die... Nee, nee, dat klopt. Nee, landelijk is zij niet heel erg bekend... maar in de partijen wel, hoor. Ze is een hele tijd al lid van die partijen... en actief op allerlei verschillende um, ja, uh, niveaus. Bijvoorbeeld op de Provinciale Staten-niveau. Ze komt uit Groningen. Daar was ze een tijd uh, voorzitter van de fractie van de Provinciale Staten. Ze heeft in Europa gewerkt, een campagne geleid... en ze heeft ook een evaluatie van de campagne... voor de laatste Tweede Kamerverkiezingen gemaakt. En uh, ja, ze is dus in de partij erg actief en erg bekend en ja ze, uh, zo hoorde ik, is ze ook wel vrij populair hoor, want toen zij een campagne een keer had geleid, blijkt dat zij een uh, handgeschreven brief aan elke campagnemedewerker heeft geschreven om te bedanken nou dat zijn er nogal Kijk, wat, dus dat... zij heeft wel aandacht voor de leden, zoals het dan uh, mag heten. Ja, maar de verwachting was toch dat uh, de wethouder uit uh, wat was het, uit Rotterdam, hè? Alexandra van Huffelen zou winnen, die heeft het dus niet goed gedaan Nou ja, niet goed gedaan, het ging er de hele tijd om, uh, eigenlijk wordt het uh, wordt het uh, Alexander Verhuffelen inderdaad, of Fleur Grepen. De andere kandidaat, Michiel Scheffen, die, uh, die maakte al bij voorbaat niet zo heel erg veel kans. Um, ja, dat zijn van die lastige zaken. Hè. Wie is de uh, populairste, wie gaat er winnen? Nou, die strijd die was best wel spannend, maar uiteindelijk van de nou ja, ongeveer 4100 stemmen die uitgebracht zijn via internet, heeft uh, Fleur Grepen met ongeveer 500 stemmen verschil gewonnen. Ja, wat gaat zij nu doen als voorzitter? Wat is haar belangrijkste taak? Nou ja, wat haar, zoals het zelf ziet, is haar belangrijkste... Taak om nu ook de uh, wat lagere afdelingen, hè, dus de lokale en de provinciale afdelingen, om die te professionaliseren. Uh, afgelopen periode onder Ingrid van Engelshoven als voorzitter, die is dat zes jaar geweest, uh, en, en Alexander Pechtel, die toch een soort van twee-eenheid waren, is het vooral de landelijke lijn die weer uitgezet moest worden. Want je moet niet vergeten, in 2006, 2007, toen Pechtel en van Engelshoven uh, allebei uh, de voorzitter en de uh, partijleider werden, toen lag uh, de partij echt op zijn gat. Dus toen was het ook ook zo dat er echt vooruitgekeken moest worden keihard uh, actie gevoerd worden... om de partij weer in het, uh, ja, in het de vaten volkeren op te stomen. Nou, dat is nu in die zin gelukt dat ja. de partij al redelijk rustig is. Ja. Maar je merkt ook wel dat bij leden er toch zo af en toe ook wat irritatie is... dat de andere afdelingen wat vergeten zijn. Nou, en dat wordt dus de moeilijke taak uh, voor uh, de nieuwe voorzitter... om dus ook die wat... Nou ja, Ik noem het maar even, lagere afdelingen, lokalere afdelingen... Kleinere. om die ook uh, professioneler te maken. Dat is in ieder geval haar doelstelling. Maar dat wordt nog wel lastig, want ja. Ja, wat ik zei Ingrid van Engels over... Ja. die heeft de hele tijd met Pechtold uh, een soort van tandem gevormd. Ja, nou, je noemt Pechtold en dan wil ik het toch eventjes over... dan maar de hogere afdeling of de hogere politiek <laughs> hebben. Want ze komen tenslotte ook vandaag bij elkaar uh, met het uh, congres. En Pechtold is een gewild object uh, in ieder geval voor uh, de coalitie. Denk je dat het daar vandaag ook uh, verder over gaat? Zal die een soort lijstje indienen van hier moet aan worden... Voldaan, wil je onze steun krijgen? Nou, ik denk niet dat hij uh, komt met een heel concreet lijstje met, met tien punten uh, waar hij uh, echt achter, achter de komma van zegt: Dit moet er gebeuren. Want ja, dat is natuurlijk niet zo heel handig in een onderhandelingsproces. Wat hij denk ik wel gaat doen, is een oproep doen aan de sociale partners om echt stappen vooruit te zetten. Want het is nu zo dat de sociale partners natuurlijk aan het, uh, aan het kijken zijn of ze een akkoord kunnen krijgen, waar de politiek dan een oordeel over moet hebben. Uh, uiteindelijk, hij zal een oproep doen en zeggen: Ga nou echt. Hervormen, want dat zou wel de boodschap zijn. Dat is echt iets voor D66, hervormen. Um, zij willen dat heel graag. En ja, ze vinden dat de sociale partners de afgelopen periode... dat niet al te veel of eigenlijk te weinig hebben gedaan. Dus die oproep uh, zal er zeker van Alexander tot komen. Goed, en Fleur Graper is de nieuwe voorzitter. Trouwens ook, lees ik hier zo in haar biografie, secretaris bij de CERF. Dus dan is de cirkel weer helemaal gesloten. Dat is haar hoofdbaan en dat zal volgens mij ook zo blijven. Ja. Dankjewel, Marcel was dat. Marcel Bril. Ongeluk op de A58. Bergen op Zoom-Vlissingen. Tussen Capelle en Schravenpolder is de weg dicht. Noorden van het land zijn de wegwerkzaamheden aan de N33. Assen richting Veendam. Aansluiting met de A28 en Gieten is het hele weekend in beide richtingen dicht. En verder zijn er problemen op het spoor. Geen treinen van Den Bosch naar Os door een aanrijding. Reizigers moeten rekening houden met een vertraging van meer dan een uur. Well,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 Sitting, waiting, wishing Jack Johnson was dat. Ruim dertig jaar geleden voerden ze oorlog om de Falklandeilanden. Argentinië en Groot-Brittannië. En tot op de dag van vandaag blijven de Falklandeilanden eilanden spanningen veroorzaken. Zondag en maandag mogen de ongeveer 3000 eilandbewoners... zich uitspreken over de vraag of ze overzeesgebiedsdeel willen blijven... van het Verenigd Koninkrijk of niet. Correspondent Mark Bessems is in Stanley... de hoofdstad van de Falklandeilanden, eilanden En hij kwam daar twee Nederlanders tegen... Zelfs het weer is hier Brit. Het mis het. Af en toe komt de zon door. Ik sta voor de winkel waar Sila werkt. In het centrum van de hoofdstad. Nou ja, de stad, dit is natuurlijk gewoon het dorp. Oeh, snel naar binnen. Hey. Hallo. Hi. Alles goed? Ja. Uh, wat is dit voor winkel? Uh, het is een souvenirswinkel. Wat verkoopt nou het beste? Laat eens zien. Uh, sleutelhangers. Deze is de populairste. De beroemde King Penguin ooit. Hoe kom je nou in hemelsnaam hier aan de andere kant van de wereld in deze mijn, kou terecht? Mijn man komt hier vandaan. Ik heb hem Engeland leren kennen 14 jaar geleden. En zodoende. Dus we leven zes maanden hier, zes maanden in, in Brabant, in Nederland. Ja. Oh, koud. Ik woon tegenwoordig in Brazilië en ik kan niet meer zo goed tegen dat te kou, geloof ik. Joost Pomp, het wel, denk ik, die woont al ruim 20 jaar op de Falklandeilanden. Ik heb hem afgesproken in mijn uh, bed-and-breakfast. Would you like a tea or a coffee? In een kopje thee? Ja, lekker. Het beviel me niet zo erg in Nederland. En op een gegeven moment heb ik mijn, uh, mijn spullen ge gepakt en uh, hierheen verheist. Ik ben hier in 1989 voor het eerst aangekomen. Dus, uh... Na de oorlog? Na de oorlog, ja. Toen ik uh, opgroeide in de jaren zeventig... hadden mijn ouders het vaak over de oorlog. En dat leek mij heel ver weg. Maar als je je voorstelt, 1970 en 1945, dat is maar 30 jaar verschil. En nu zijn we 30 jaar na de volgende oorlog. Terwijl mijn kinderen, die zijn natuurlijk eigenlijk dezelfde leeftijd als ik toen was. Maar voor hun is die oorlog veel dichterbij, denk ik. Uh, omdat natuurlijk continu nog die uh, agressie en die dreiging van Argentinië er is. <lacht> Een keer gedaan, sorry. Ja. Dat is een ping geluid. geluidje. Ja. Hoe anders is het om hier te leven dan uh, ergens in Brabant? Uh, rustiger. Ik hoef me eigenlijk niet druk te maken om iets. Het is, is gewoon vrij, blij. Mm. En... Ruimte? <laughs> Veel ruimte. Je rijdt op een weg, die is misschien 150 kilometer lang en je komt misschien één auto tegen. Het is ook heel veilig, dus weinig criminaliteit in vergelijking met Nederland. Mijn deur is altijd open thuis. Ik hoef niet bang te zijn dat iemand het huis binnen gaat om in te breken. Do you like to pay in dollars, euros or pounds? Het is het referendum nu. Merk je daar wat van? Heel veel. Mensen zijn heel erg mee bezig. Er ze willen echt Britisch blijven. Als je mocht stemmen, ja. wat zou jij dan stemmen? Daar had ik ook ja gestemd, ja. Ik mag stemmen, want uh, ik heb ook uh, volkens en nationaliteit. Ik zal ja gaan stemmen. Waarom? Omdat de mensen gelukkig zijn. Ze hebben goed, ze hebben alles hier zelf opgebouwd. Maar dankzij uh, Groot-Brittannië ook. Stay British. Have a nice day. You. See you again vanaf de volkland was van onze correspondent Mark Bessems. De finale van de wereldbekerwedstrijden in Herenveen zijn de Nederlanders goed begonnen. Ze wonnen drie van de vier wedstrijden op de openingsdag. Sebastian Timmerman is uh, erbij en uh, zal vandaag ook weer verslag doen op uh, Radio 1. was Jans Meekens. daar moeten we het vooral even over hebben. Die maakte enorme indruk op de 500 meter. Een hele knappe overwinning, toch? Ja, zeker. Nee, dat is heel bijzonder. Uh, uh, hij heeft dit seizoen vijf wereldbekerwedstrijden op de 500 meter nu op een rij gewonnen. Uh, zes in totaal. En van de elf heats die we hebben gehad op die 500 meter... stond hij tien keer op het podium. Nou, die cijfers, dat uh, zijn echt... Uh, Jeremy Waterspoon, Hiroyasu Shimizu-achtige cijfers. Die konden dat in het verleden. Jan Smekens uh, doet dat nu. En dat niet alleen. Hij wint daardoor ook uh, het, het eindklassement van de wereldbeker... Ondanks het feit dat uh, zondag nog één heat moet worden verreden. Dus dat is echt een uh, unieke prestatie. Zeker ook dat winnen van die wereldbeker, dat heeft nog nooit een Nederlander eerder gedaan. Nee. Dus uh, het is een prima generale, maar ja. Uh, uh, ja, die laatste unieke stap die moet hij over twee weken gaan zetten. Want dan is het wereldkampioenschap, het WK afstanden. En er is ook nog nooit een Nederlandse man uh, wereldkampioen geworden op de 500 meter. Uh, maar dus kan hij moet die... het allemaal geworden. Ja, maar kan hij met die druk omgaan? Nou, in ieder geval liet hij gisteren zien dat hij, uh, dat hij goed met druk om kan gaan. Dat was heel gespannen voor de wedstrijd in Ereveen. Uh, thuiswedstrijd plus de wetenschap dat je de, uh, die eindzegen al kan binnenslepen. En hij reed echt een, uh, een perfecte 500 meter weer gewoon. Goede bochten, goed over de eerste 100 meter. En vooral ook goed over de laatste 50 meter. Waar je ziet dat veel schaatsers toch enigszins stilvallen. Heeft hij dat niet. Hij maakt zijn race echt perfect af. En dat is zijn, uh, zijn sterke punt. Maar inderdaad, over twee weken de grote test op die dan, of hij dan op het mondiale niveau, of het WK, ook met diezelfde druk om kan gaan. Dat is dan over twee weken in Sochi, waar uh, volgend jaar ook uh, die Olympische Spelen worden ja. gehouden. Ander nieuws, dat komt uh, van, het, uh, van het front van uh, de ploegen. Uh, er is nieuws rondom Koen Verwij. Ja, die gaat uh, per direct terug naar uh, TVM. Uh, dat zat er al wel heel dik in de hele week, uh, gonsende dat gerucht al eigenlijk... Uh, meldde Sven Kramer of bevestigde Sven Kramer het vorige week al tussen neus en lippen door in een interview met uh, Bert Maalderink in Erfurt. Maar uh, Verwij uh, gaat niet mee met Jan van Veen die zich aansluit bij Tim Correndon. Verwij gaat zijn eigen weg en uh, kiest dus voor TVM. Op zich opmerkelijk aangezien hij daar een paar jaar geleden ook reed en dat was uh, niet echt een succes. Maar Koen Verwij zegt, nou ja, ik ben ouder geworden, ik ben verstandiger. Misschien wel geworden in ieder geval meer volwassenen. En sluit zich dus inderdaad vanaf dit weekend al aan bij TVM. Want als Koen Verwij vandaag de vijf kilometer gaat rijden... staat Gerard Kemkus, een al Goed, dat kan snel gaan. De vijf kilometer, je zei het al, die wordt in ieder geval verreden. Wat wordt er nog meer verreden vandaag? de drie kilometer rijden bij de vrouwen en we rijden de duizend meters bij de vrouwen en bij de heren en bij de uh, mannen bij met name is dat een bijzonder spannende afstand het gaat bijvoorbeeld tussen de wereldkampioen Sprint, Michel Mulder en Mark Tuitert en Hein Ottespeer en Kjeltenhuis niet alleen om de eindzegen in de wereldbeker maar belangrijker uh, om de tickets voor die weken afstanden op de duizend meter en van die vier namen die ik noemde uh, moeten er twee afvallen. Dus die duizend meter bij de heren... dat is denk ik toch wel een van de, van de zeg maar, uh, topafstanden... als het gaat om spanning en grote namen... die af gaan voor het wereldkampioenschap in Sochi. En dat allemaal te volgen hier natuurlijk weer op Radio 1. Sebastiaan verslag doen, dankjewel. Veel plezier erbij ook. Zo dadelijk, Peter en Mieke Die praten verder over haren... over de CITO-scoren, over balsemen. Hoe doe je dat eigenlijk? Gaat dan natuurlijk over Hugo Chavez? En ze hebben een ideetje voor dat parkeergeld. Grote auto's, zouden die nou meer parkeergeld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 Zonnepanelen, voordelig en makkelijk geregeld. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl. Radio 1, het NOS-journaal. Fleur Grepen wordt de nieuwe voorzitter van D66. Van de drie kandidaten kreeg zij de meeste stemmen.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 Presentatie, Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is drie minuten over half negen. Tot elf uur zijn we bij u en we gaan het hebben onder andere om negen uur... over de snoeiharde conclusies van de commissie Cohen, over de Facebookrellen in Haren. Burgemeester Bats krijgt er flink van langs, maar is dat ook terecht? We gaan het zometeen vragen aan Ira Helsloot... hoogleraar besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. En met Kate Kervenzee, de voorzitter van de PO-raad... gaan we het hebben over dat uh, gedoe, over die CITO-toets. Ja, die moet openbaar, maar daarna rolde iedereen over elkaar heen. Derde onderwerp. Hoe serieus moeten we de preventieve nucleaire aanval op de Verenigde Staten nemen? Tenminste, dat is dan een dreiging hè, van Noord-Korea. En alles wat u altijd al had willen weten over balsemen. Met tanatopracteur Bas de Leng uiteraard. Naar aanleiding van het balsemen van het lichaam van Hugo Chavez. Om tien uur komt schrijver Thomas Verbocht, die heeft weer een heel mooi nieuw boek geschreven. Verder ontvangen wij dichter en componist Micha Hamel. En we gaan het hebben over het gekonkel achter de schermen bij het Bolshoi Theater. Zometeen de vraag of dikke auto's meer moeten gaan betalen in de parkeergarage. Maar eerst de fraude in de zorgsector. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat, samen met het Openbaar Ministerie, de fraude in de zorgsector... behoorlijk hard aanpakken. Fraude zet de betaalbaarheid en de solidariteit van de zorg onder druk... en alleen al daarom dient het hard bestreden te worden. Dat zegt minister Edith Schippers. Eerder deze week werd al bekend dat de Nederlandse zorgautoriteit... strenger op wil tegen of wilt treden tegen onterecht hoge declaraties. Aanleiding hiervoor zijn meldingen over... Te hoge ziekenhuisrekeningen. En zo zijn de gevallen bekend van spookspreekuren. Situaties waarbij een scan wordt afgerekend als een complete behandeling... of een bezoekje van een half uur opeens. Een dagopname blijkt te zijn. Aangeschoven zijn gezondheidseconoom Guus schrijvers en Luc Makker, publicist en financieel specialist. Goedemorgen beiden. Om even met u te beginnen, meneer Matter... Uh, is het niet heel simpel zo waar gewaardeerd kan worden zal ook gefraudeerd worden. Niets menselijks is ons vreemd. Nee. Dat dat, dat dus dat, uh, dat is zo. Ja. Ja. Dus moet je gaan controleren. Ja. En dat is het verwijt dat dat eigenlijk niet gebeurt. Nou, er is te weinig transparantie, dus de controle is heel lastig. Oh. U, u heeft vorig jaar een stuk geschreven waarin dit uh, geconstateerd was. Uh, wat heeft u toen precies geconstateerd? Dat was een stuk dat was eigenlijk een, een, een geheel van incidenten. En het was niet gericht op... Um, niet gericht op, uh, op, op één conclusie, maar de, de, de, de strekking was uh, dat, er, dat de controle in de zorg uh, niet goed genoeg is. En uh, met uh, uh, controle dat dus ziekenhuizen, zorgverleners... Uh, er maar wat mee doen. Ja, maar dat zeg je niet zomaar. Dat doe je als je een paar, uh, liefst uit vriendenkringen natuurlijk... Ja. gewoon een voorbeeld <kwijnt> hebt gekregen. over wat voor voorbeelden ging dat? Nou, een heel pregnant voorbeeld was dat van mijn vader... die uh, uh, voor een medisch onderzoek uh, uh, van een Zwitserse, van het Zuid, uh, bij het AMC... Uh, medicijnen kreeg toegediend en uh, in het protocol stond dat alle kosten die verband hielden met het onderzoek uh, zouden worden gedragen door de Zuid. Maar mijn vader kreeg toch keurig uh, rekening via, de, via de, zorgverzekering. Uh, de zorgverzekering. En die werd ook door de, de zorgverzekering betaald. betaald precies. Ja. En, dat is, en dat is een voorbeeld. En of dat bewust is gedaan uh, of niet, dat is niet, uh, dat is niet achterhalen. Het ziekenhuis heeft zich wel verontschuldigd, maar ja. Is het een incident of is het gewoon een schijninslag? Dat weet goed, je niet. Uit uw verhaal bleek op de reacties daaruit dat dat uh, zeer veel vaker voorkwam. Ja, net wat ik daarna heb gehoord is dat er, dat er artsen waren die zeiden: ja, ja, nee, maar dat klopt. Want soms kunnen we, we moeten we snel uh, invoeren, we kunnen de juiste knop niet vinden. Mm. Ja. Schrijvers, Gezondheidseconoom, is het zo erg in die sector dat er een taskforce integriteit zorgsector nodig is? Ik denk het niet. Ik merk dat deze regering erg wantrouwend staat tegenover de professionals. Uh -huh. De vorige regering, ook dezelfde minister Schippers... Was veel meer, had veel meer vertrouwen in artsen uh -huh. dan de Schippers die nu aan het bewind is. Uh -huh. Is dat goed of fout? Ik uh, denk dat het fout is, dat georganiseerde wantrouwen. Want? Je kunt frauderen uit zelfverrijking. Dan moeten we er keihard tegen aangaan. Maar ik ben zelf betrokken geweest met wat je noemt grijze afspraken. Dan is er geen geld voor een consult via het internet... Dan declareer je een face-to-face -face contact. En dan denk ik, ja, dat is niet goed. Maar je hebt bespaard dat iemand uh, moet lopen naar het ziekenhuis. En je hebt het via het internet afgehandeld. Een ander voorbeeld. De internet is heel druk met een kankerpatiënt. Laat de u even draaien door een verpleegkundige op de polykliniek. Dat hoort niet. Ja, voor mij is dat de categorie wat ik vorige week zelf had... dat ik mijn auto parkeerde op de stoep. Dat mag niet. Als ik dan een echte ASO ben, ja, dan moet ik zwaar bekeurd worden. Ja, maar maar het dit verschil is natuurlijk... Waar het om gaat is dat als je als uh, specialist dan uiteindelijk... de declaratie indient alsof jij zelf ja. uh, degene ja. hebt gezien. En dat gaat natuurlijk voor ja. hele andere bedragen... als dat de verpleegster ja, iemand nee, heeft gezien. Nee, het gaat inderdaad. En als dat dus leidt tot verrijking, dan zeg ik... Fout, dan moet je er bovenop zitten. Als dat niet leidt tot verrijking, maar omdat je op die manier dat probeert te helpen... het is niet zo dat die specialist vanzelfsprekend dat ook int. En als er dus spook... want er zijn dus inderdaad spookconsulten... Uh, dat de mensen in de spoedhuis de hulp meteen doorgaan, niet gezien worden... en dan denk ik, ga dan niet achteraf. Vraag dan eerst, voordat je het woord fraude in de mond neemt... zeg dan, is de, wat is hier, hier aan de hand? Hoe is het gegaan? Wat was de aanleiding... Waarom is dat? Dat heet in andere sectoren van de maatschappij... gedoogbeleid. Ja. Dat heet door de vingers zien. Ja. En daar moet je natuurlijk zorgvuldig in zijn. Maar het is nu bij de uh, NZA en het ministerie... Ene jaar is het Holle. Ik heb heel veel. Uh, ook een ander voorbeeld. Anesthesist doet dus pijnbestrijding bij een patiënt thuis. Dat is hartstikke goed. Heeft daar geen tarief voor. Declareert een dagbehandeling. Schande, schande, schande. Terwijl ik dan denk, laten we even kijken waarvoor deze overtreding is begaan. Ja, ik kan me wel voorstellen dat u dat zegt... maar het is toch gewoon heel simpel? Als je naar een patiënt toe uh, gaat... dan is dat toch iets anders dan een dagbehandeling? U weet ja, dat zelf klopt, een dagbehandeling... Al... Ja, dat is wat anders. Ja, ja, ja, maar je ja. moet wat. En het deugt gewoon niet. Ja. Nee, nee, ja dan deugt het niet. Nee, Oké, okay, Dan, dan maakt die specialist dan die moet je dus, dat dus verschillende aan. belangen afwegen. Ja. En die zegt dus... laat ik die patiënt in de pijn zitten thuis... of doe ik een overtreding? Nou, dat moet hij moet dus afwegen. Is het... En als er dus wordt gestraft dan is het normaal in Nederland dat er misschien dan wordt gezegd... moet u het geld teruggeven, maar u wordt niet bestraft. Bij fraude hebben we het echt over een strafzaak. En dan kan je wel zeggen, oké, okay, u heeft overtreden. Het is niet goed, u moet het geld teruggeven. Maar in uw omstandigheden ben ik eigenlijk blij... dat u een dagbehandeling hebt gedeclareerd. U moest toch ergens aan uw geld komen. Ja. Dat is mijn verhaal. Maar, maar, ja. Sorry. Nee, u mag, u mag even, uh, Luc Matten. Ja. Ja, nee, maar hoe zit het dan met, met het geval van mijn vader? Mijn vader heeft toevallig die protocollen... omdat ze die in een map naast zijn bed hadden laten liggen. Toevallig heeft hij het ontdekt. heeft het allemaal om kopje kopieapparaat gegooid. Maar dat ja. is dus een incident toevallig uitgekomen. Maar de meeste mensen hebben geen idee... Nee, okay. Ik zie het ook en je moet er ook goed naar kijken. Ik zeg ook niet dat iedereen maar uh, een beetje recht voor zijn raap kan gaan uh, declareren. Maar er zijn omstandigheden en voordat je met een etiketje gaat plakken... dit is een fraudeur, deze internist, wil ik eerst weten hoe zit het, is het gedaan vanuit zelfverrijking, meer geld te verdienen voor jezelf? Of is dat gedaan? En u bent ervan beslijden? overtuigd dat er eigenlijk bijna niet gefraudeerd wordt? in die Ik september. ben niet overtuigd, ik ben wetenschapper, het moet dus eerst gezien worden. Ik denk dat er veel uh, wordt overtreden, dat maar, noemen maar, wij grijze u, afspraken. Maar u bedoelt niet van niet, niet kwaad bedoeld? Niet kwaad bedoeld. Frauderen, dus. dat is kwaad bedoelen. Dat is wat anders dan iets verkeerd invullen. En dat is, bij frauderen gaat het echt om jezelf te kunnen verrijken. Dat is een boekhouder die corrupt is. Maar het is heel moeilijk om natuurlijk dat ons ja, nee, te te blijven zien. Er dus, zijn dus termen in de financiële wereld... en die hebben over uh, creatief boekhouden... Ja, nee, maar het zal allemaal wel, maar meneer Schrijvers... als u dat overkomt bij uw garage... en op dezelfde manier het gebeurt... bent u witheid als u nee, erachter komt. Als daar uh, met mij op een gegeven moment wordt aangegeven... Oh, we zijn maar dan wel bent bij een u uitzondering, een uitzondering, hoor, in mee, Nederland. Oh, nou, dan kunnen we een beetje ruzie gaan maken wie een uitzondering is of niet. Ik kom hier om mijn standpunt aan te geven. Ja. <laughs> en ik zeg dus... Die professionals in die ziekenhuizen kunnen vaak niet anders doen... dan verkeerd invullen, overtreden. Laten we dan maar zo doen of zo doen. Ik zeg niet dat dat altijd gebeurt. Maar waarom gebeurt. gaan ze niet gewoon met die zorgverzekeraar in de slag? Want er wordt heb ook je dus... over gedaan. Er worden ontzettend geklaagd over de zorgverzekeraars... die te star zijn, die niet in staat zijn om dat aan te geven. En dan denk ik van, wees een beetje soepel... bij beste NZA, beste zorgverzekeraar... en geef die professionals de ruimte. En wat ik eigenlijk het liefste heb dat die medisch specialist in die ziekenhuizen in dienstverband is, zodat het niet meer uitmaakt hoe die een patiënt te woord staat, ja. is dat over de telefoon, laat hij hem komen, laat hij, uh, doet hij het via internet. En waarom of via... maakt dat dan ja. opeens eens niet meer uit? Omdat hij dan niet meer die geldprikkel heeft om, dan maakt het niet meer uit. En dat je... bedrag ligt vast. Dat bedrag ligt vast. En dat is op dit moment aan de orde. Dus op termijn is de oplossing. Die specialisten willen van geen kanten, maar dat hoef ik u niet uit te leggen. Hè? De specialisten, de jongere specialisten... die willen graag in dienstverband... zodat ze korter kunnen werken, van alle zorgs af zijn... en in staat zijn de beste zorg te leveren... of dat nou via het internet is of via de poli of op, uh, thuis. En... Dat is de, op dit moment de trend. Luc Matten. En, ja, ik, ik, ik, ken, ik hoorde in aanleiding van het, van het interview een jaar geleden... Uh, uh, een verhaal van uh, een... een... Ik bedoelt het zo dat u hier bij ons bent ja, ja? Ja, en, en uh, een echtpaar die allebei radioloog waren. Nou, je radioloog is ongeveer de, de meest luxueuze artsenpositie die je kunt hebben... want je werkt van 9 tot 5, als jou werkt van 9 tot 5. En uh, weekend, geen weekenddiensten. En die kregen met, bij elkaar gewoon een miljoen euro. En die zaten in een of andere periferaar ziekenhuis in Drenthe. Ja, ja dat is gewoon een excess. En dan kun je zeggen, ja, maar ze declareren allemaal keurig conform. Ze hebben allemaal per foto, krijgen ze zoveel betaald. En dan bekijken ze allemaal en ze hebben allemaal hun werk gedaan. Ja, maar, maar het is nee, exces. Nee, nee, maar, maar, maar, maar dat is iets anders natuurlijk. En dat is, is nee. legaal. Dat, dat was net zeggen, dan we ja, niet gefraudeerd. dat is gefraudeerd. veel groter probleem. Nee. Ja. Dat noemen we dan niet frauderen. Maar dat noemen we dan upcode, of we noemen dat uh, <coughs> extra foto's. Ja, dat is dus dat? een patiënt zwaarder voorstellen dan hij is. De code is, oh, okay. code is, u bent een diabetes patiënt. Upcode is, u bent diabetespatiënt diabetes patiënt, u hebt ook last van uw ogen. En dat is dus uh, dat veel is. meer. De overdiagnoses, uh, dat is veel grotere ramp. Dat noemen we dat geen frauderen. Dat is veel duurder. Het aantal foto's dat onnodig wordt aangevraagd. Dat is dus het verhaal van oud-minister Ab Klink. Ja, en dat klopt. Dat klopt. En dit, daarvan zeg ik, daar moeten we naar kijken. Daar moeten we net zoveel naar kijken als naar dat andere. Mm. En dan moeten we ook goed opletten maar niet, dat, wordt, er maar uh, niet dat, wordt er overtreden. Maar niet dat beschadigende label ophangen. Niet uh, zeggen, u kunt wel zeggen, u heeft de wet overtreden. Of het fraude is... Dat moet dan maar de jury rechtvaardig beoordelen. En er zal inderdaad veel list en bedrog ook binnen de specialisten re regeren. Maar er zijn ook hele integere maar dokters maar die zeggen: ik declareer het wel even als dagbehandeling. Ja. Hoewel ik maar bij die thuis Dat zijn perverse lees. prikkels. Dat. Ja, dat dat dat zijn perver dit doen we perverse prikkels. Ja. Dit is waar we in de bankensector zo over vallen: ja. hè, met, het, met, het, met het promoten van allerlei financiële producten. En dat gebeurt in de ziekenhuiswereld ook. En daar wordt alleen maar op incidenten, namelijk, oh, er is fraude gepleegd. Daar wordt op ingezoomd, terwijl het veel breder is. Ja. Meneer Schrijvers, hoe doen ze in het buitenland eigenlijk dit soort dingen? Nou, komt komen natuurlijk ook uh, wetsovertredingen voor. En daar zit men maar is er een op. land waar, wij, waar u zegt, nou, zo zouden we het moeten doen? Ja, niet een land. Dat is uh, Keizer Permanente. En dat is een belangrijke zorgorganisatie in Californië. Mm. Daar gaan heel veel mensen uit de gezondheidszorg naartoe. En waarom kijken. doen die het goed? Omdat die heel goed hebben nagedacht over de betaalsystemen. Die hebben dus een dienstverband. Maar dat is het bezwaar dat dokters achterover gaan leunen... en niet meer hard werken. Mm. Maar dan krijg je dus 80% of 90% dienstverband... en 20% een kleine prikkel mm. om nog wat meer te doen. Dus op dit moment zit niet, ik niet alleen... maar heel veel mensen die dus leiding geven in de zorg... na te denken, hoe kunnen we die betaling per verrichting vervangen. En daar zijn we nog niet uit wat het dan wel moet worden. Maar er is dus wel... Ja, er is voor mij wel een beloofde land. Ja, dat ligt in Californië. <lacht> het, zit, het zit ook heel ingewikkeld in elkaar, hè, dat declineren, toch, in Nederland. Ja, het is uh, niet goed over nagedacht. Het is meer historisch ontwikkeld. Als je ziet, uh, ja, als mijn tuin die zit ook ingewikkeld in elkaar. Als je er niks aan doet, dan wordt het een, uh, een, een wilde boel. En waar we nu naartoe zijn, om dat eens beter te ordenen. En dan denk ik dat daarin hoort een, een systeem wat we niet meer betalen per verrichting. Daar ben ik overigens niet de enige van. En dat we ook goed opletten, goed monitoren. Wanneer wordt de wet overtreden. En soms kan dat dus aanleiding zijn niet om te zeggen... we gaan die fraudeur in de gevangenis zetten. Nee, we gaan iets bedenken dat we een e-mailcontact gewoon eerlijk uh, kunnen declareren. Dat is het probleem op dit moment. En zouden de zorgverzekeraars in ieder geval iets, uh, nou ja, iets verder... achter de voordeur moeten kijken van het ziekenhuis als dat ze niet doen? Ja. Kijk, die zorgverzekeraars die hebben het probleem... En die dat... zeggen dat de ziekenhuizen te laat declareren. de nou, zorgverzekeraars op. en ook de NZA hebben heel lastig... die hebben geen ervaring met gedoogbeleid. Dat heb je wel bij de, bij de politie in Utrecht. En dan uh, gaan we nadenken. Ja, jeetje, Moet je eens kijken, nu vanochtend in Utrecht. Al die bestelautootjes die staan dubbel geparkeerd. Dan ja. ja. kun je groot, kan, kunt u, een groot ja. issue aanwijden. U ook volgende week. Maar, ja, maar, leuk, vorige week maar. maar je kan nooit het ene fout goed maken. met Nee, dat is altijd wel. Maar bij dat cadeaubeleid moet je dus we een beetje met verstand, met mag, liefde... Ja. moet je die zorg besturen. En dan kan het dus zijn dat je soms zegt... ja, god, ik zie dat door de vingers. En de andere keer zeg je, ik ga er bovenop, ik schop die dokter eruit. Maar een van de redenen natuurlijk dat het gebeurt en dat er ook zo over geklaagd wordt... is dat er bezuinigd moet worden. En daar heeft het natuurlijk mee te maken. Ja, dat klopt. Goed, mogen wij u hartelijk danken voor uw uitleg. Uh, uh, het ministerie dus van Volksgezondheid gaat de fraude in de zorg aanpakken. Dat mag dus niet echt allemaal als fraude betiteld worden. Dat zijn onder andere gezondheidseconomisch schrijvers. En u hoorde verder ook Luc Matten, publicist en financieel specialist. Hier heel hartelijk dank. Graag gedaan. Wij kennen het al van al te lijvige vliegtuigpassagiers. Als zij meer dan één stoel in beslag nemen tijdens een vlucht... betalen ze ook voor meer dan één stoel. Volgens een vergelijkbaar principe wordt momenteel in Nederlandse parkeergarages... een test uitgevoerd met als uitgangspunt hoe groter de auto, hoe meer je betaalt. De technologie om deze test uit te voeren is ontwikkeld door technologiebedrijf TKH Groep. Echt een aansprekende naam hoor. <lacht> Bij ons te gast is Alexander van der Lof. Hij is lid van de raad van bestuur van deze TKH groep. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan moet andere naam verzinnen. <lacht> dat je meteen weet van dat is leuk en dat is het. Daar zullen we over nadenken. Oh, sorry hoor, nou, ik, wou <lacht> u niet, ik wou u niet meteen bekritiseren. Um, de techniek heeft u geleverd hè. Bent u daarvoor benaderd door parkeergarages? Of hebt u gewoon bedacht, hé, hey, dan ga ik eens even zelf bedenken. Nou, wij zijn een jaar of vijf geleden, ook doordat wij toen al leverancier waren van een aantal grote parkeerorganisaties uh, verder in gesprek geraakt over wat uh, hun behoeftes zijn, uh, waar zij naar kijken en uh, ja, zoals gezegd wat hun verlanglijstje is aan, uh, aan technologie, uh, gebaseerd op, uh, op het invullen van, uh, van bijvoorbeeld gedifferentieerd kunnen betalen. En uh, ja, daar zijn een aantal hele specifieke functionaliteiten... die je aan gedifferentieerd betalen kunt oh, uh, Gedifferentieerd kunt betalen. Uh, Verschillende prijzen ja, in rekening brengen. En dat begrijp ik. Uh, nee, u zit meteen een beetje erg in, in, in dat jargon. Maar het ja. komt er eigenlijk op neer... hoe dikker je auto, hoe meer je betaalt. Of is dat al te kort door de bocht? Dat is het idee. Nee, ik denk dat dat een, een hele, hele aardige uitleg is. Maar uh, er is veel meer aan gekoppeld. Uh, uiteindelijk gaat het uh, voor die parkeergarages om het uh, leveren ook van comfort en gemak. Hè. Ook die moeten ja. vechten voor hun marktaandeel. Uh, en dienstverlening naar, naar hun klanten is erg belangrijk. En, uh, dus het komt een beetje uh, vervelend over misschien als je voor een uh, wat grotere auto wat meer moet betalen. Waarom maar, komt het vervelend over? Nou ja, uh, je moet meer betalen. Maar, ja, maar als je er staat tegenover je dat je dan... ook een, uh, een groot voordeel hebt. Hè. Want wat we zien is dat ook parkeerplaatsen... Als je een klein auditje eh, risico... hebt, heb je voordeel toch? Ja, dat zou kunnen, inderdaad. Of en niet? Uh, het leidt enerzijds tot een grotere bezettingsgraad in de parkeergarages. Doordat je nu ziet dat uh, ook kleine auto's op een te grote ruimte geparkeerd worden. Maar, maar wacht staan. even, maar hoe gaat dat dan? Moet ik me dan voorstellen dat er straks in de parkeergarage bepaalde vakken zijn. waar kleine autootjes geparkeerd kunnen worden, en bepaalde vakken waar grote auto's geparkeerd kunnen worden? Exact, dat dus is een als je dan, en dan kom je binnen met je autootje en dan Dan, dan word je meteen gescand. Haha, klein autootje moet die ja, kant op uh, de, zo? de technologie is dat. En uh, hier ook in de studio hangen veel camera's. Maar. Oh, die, zich, hebben, die ja. hebben wij overigens geleverd met oh, onze. Bedrijf. Ja. <laughs> maar um, ja door die cameratechnologie kun je ontzettend veel analyseren. Hè. Dus het begint al bij de binnenkomst in een parkeergarage, dat je heel makkelijk de afmeting van die auto kunt, uh, kunt opmeten met die camera. Uh, je kunt het kenteken uh, registreren. En uh, ja daarmee kom je in een systeem terecht dat je ook uh, de auto kunt begeleiden naar de parkeerplaats. Die past bij de afmeting van de auto. Ja, maar hoe gaat dat dan? Ik, ik kom binnen, ik heb een piepklein Ja. Dan hebben ze dat hebben ze meteen in de gaten met die camera. Of dat nou trouwens een leuk idee is, dat is een tweede. Maar goed, hoe, hoe, hoe weet ik dan welke kant ik op moet? Nou, u krijgt bij de ingang krijgt u allereerst een kaartje waarop staat... welke parkeerplaats uh, u uh, naartoe moet, uh, moet rijden. Maar tegelijkertijd zult u door middel van uh, informatiesystemen... Uh, beeld, uh, ofwel uh, um, andere begeleidingssystemen, uh, um, uh, pijlen... Uh, zult u naar uw parkeerplaats uh, begeleid worden. Wacht en, even, uh, de... sorry hoor, maar ik zit nog steeds in dat kleine autootje. Ja. En achter mij zit een hele Dikke auto, heeft hij dan opeens andere pijlen voor zijn neus? Uh, ja, ja. Die, die krijgt een andere informatie. En die wordt begeleid naar, uh, naar zijn parkeerplaats. Hoe dan? Nou, omdat dat uh, eigenlijk via, uh, waar, je, waar je ziet, uh, lichtsystemen... Uh, die in de parkeergarage zitten, daar kan uh, heel erg dynamisch... kan daar uh, per auto kan, uh, daar informatie verstrekt worden... hoe je uh, welke richting je op moet rijden. Hoe zie ik dat dan? Ja, nou, nou, hij, hij gaat, uh, <laughs> jij gaat een pijltje naar rechts met je kleine auto... en daarna kom ik vijf meter erachteraan... en, en, en, en, en, en ik krijg met mijn grote en, auto een pijltje naar links. Lichten licht dan andere pijlen op? Er ligt een andere pijl op, maar het kunnen zelfs uh, complete televisieschermen zijn oh. die uh, van der achter Lof, elkaar staan. Ik kan me voorstellen dat het een hartstikke interessant plan is voor de TKH-groep. Maar u had het er net over dienstverlening van parkeergarages. Ik, moet zeggen, ik heb echt geen idee waar u het over heeft. Want je mag al blij zijn als je ergens op een knop drukt... dat er ergens tien minuten later een meneer zich uit volgens mij, India of zo meldt om je te helpen. Dat is ongeveer het, het, het, het voorzieningen niveau. Ja, in een parkeergarage zit u veel treuriger. kan het gewoon niet. Het en, en het is nog beter. Duur ook, ja. dus ja, ik bedoel, wat, wat gebeurt er hier nou eigenlijk? Nou, dat is juist het mooie, want daar liggen dus kansen <lacht> om dat te verbeteren <lacht> en dat kunnen wij met onze technologie. Hè. dus, als onze technologie wordt toegepast, euh, dan zult u zien dat het comfort en gemak, ja, maar het is sporen, wel een dure hobby om, omhoog gaat als nou, ik, ik het allemaal langs hoor komen. Ik, ik denk het eigenlijk niet, hè, Want wat betekent ook dat er ver, vergaand geautomatiseerd uh, kan worden en dat u niet zo meer uh, geholpen Hoezoven zou Hoezo, Hoe zou er nog nooit iemand in zijn garage nee, maar en, ja, dat... nee, dat hoeft ook niet meer omdat uh, uiteindelijk. Al die informatie in een centrale controlekamer terecht kan komen. Maar ook die systemen uit zichzelf uh, heel veel zaken kunnen organiseren waar geen mens meer aan te pas hoeft te komen. En uh, wat u dus ook zult zien is maar dat. Dat vind de per ik ook weer niet zo aantrekkelijk klinkt Als er helemaal nooit meer een mens aan te pas komt. Ik zeg niet nooit, maar veel minder in elk geval. En dat maakt dat het veel efficiënter wordt. Ja, wel, en uiteindelijk goed, ook het tarief systeem... misschien wel vanuit de kostprijs wat omlaag komt. Maar als zo'n systeem dan op een gegeven moment gaat haperen... Ja, dan zit je wel met een gebakken peren. Ja, maar meer... daar is de TKH-organisatie dan voor... om heel snel binnen een aantal minuten te plekken te zijn... en te zorgen dat het probleem wordt opgelost. U weet dat de werkelijkheid vaak veel wilbarstiger is... dan u graag zou willen natuurlijk, hè? Nou, misschien wel. Alleen ik weet wel dat wij in die zin een hele goede reputatie hebben als organisatie. Oh, twijfel ik niet <laughs> aan. Ik maar niet meneer aan. Van der Loft, ja, in het feestgedruis ging er even één zinnetje misschien verloren. U had het over dat het een lagere kostprijs zou worden. Dat is dan goed nieuws, zeg. Ja, de, de vraag is van, leidt dat tot een lagere prijs? Ja. Die doorberekend Aha. wordt. En uiteindelijk, uh, Daar vreest u al voor van niet, want u weet waar u mee te doen heeft. Dat weet ik niet. Uh, Het nou, zijn kent uh, ondernemingen genoeg. en die ondernemingen moeten natuurlijk ook geld uh, kunnen verdienen. Ja. Dat is nou helemaal ja, zo in deze vervolgen. maatschappij, anders is er geen sprake van continuïteit. He. Nee. Maar, maar goed, goed uh, stel dat ik, dat kleine odotje waar ik nog steeds in zit... Hè, ja. uh, ga ik daar minder voor betalen straks. Want ik kan me voorstellen dat dat voor mensen interessant is... die, die inderdaad wel eens hebben gedacht... van nou, ik, ik, ik uh, bezet veel minder plek dan zo'n dikke surf of wat je ja, dan ook maar ja. uh, ziet. En ik moet hetzelfde betalen. Dat is ja, eigenlijk niet ja. eerlijk. Nee, dat, dat zou heel goed kunnen. Maar dat is aan de parkeerbeheerder om dat te beslissen. Wij zijn de technologieleverancier. Maar wij maken, kunnen dat met onze technologie wel mogelijk maken. Uh, wat ook uh, aan de orde is, want er zitten meer functies als het gedifferentieerd parkeren, he, mm -hmm. op uh, verschillende parkeerplekken ja. parkeren... is ook dat je uh, dichter bij de uitgang zou kunnen parkeren. En dat daar ook een premie is. Tegen een geslaagd. kleine meerprijs. En als je wat verder weg staat, dat je misschien een lager tarief uh, okay. uh, bepaal, uh, betaalt. Uh, wat uh, ook interessant is dus dat je een veel betere doorstroming gaat krijgen in die parkeergarage. Doordat wij uh, weten uh, hoe je het meest efficiënt uh, bij je parkeerplaats kunt komen. En je niet komen. eindeloos hoeft te zoeken. En niet eindeloos hoeft te zoeken. Hè. Dat is voor de CO2-uitstoot ook interessant. En hoe doen wij dat? Doordat we uh, um, per vier uh, parkeerplekken ook weer auto's kunnen uh, um, uh, bekijken via de camera. Uh, het kenteken uh, kan daar weer geregistreerd worden. Zodat je weet waar de auto uh, geparkeerd staat. Maar wat ook belangrijk is... Er is dus er is ontzettend veel schade in die parkeergarage... doordat iemand de deur open doet en die deur tegen die ja. auto die naast hem staat knalt. Heel vervelend. En je weet vaak niet wie dat heeft gedaan. Onze camera's registreren ook dat. En dat zal ertoe leiden dat er een veel hogere discipline zal zijn bij het parkeren. En je zult eerst drie keer misschien je bedenken... voordat je die deur open doet en tegenaan knopen... Als je weet, je weet dat, dat je camera... later... Uh... Ja. Uh, he, dus dat zijn allemaal zaken. Uh, parkeren gaat ook om discipline. En uh, ja, die technologie ondersteunt een discipline. En nog steeds een, een van de, uh, de eisen is dat het uh, de kostplaatje dat het omlaag gaat. Dat is natuurlijk ontzettend uh, belangrijk. Ja. Ja, maar terwijl de, ik, ik begrijp dat er allerlei dure systemen aangebracht moeten worden. Ja, er, er moet uh, geïnvesteerd worden. worden ja. Uh, maar ja, dat leidt ook uh, tot, een, tot een rendement. Je krijgt een hogere bezettingsgraad in die parkeergarage. Dat leidt tot uiteindelijk een, een lagere kostprijs per eenheid. Uh, dus dat is, uh, dat is goed. Uh, en, uh, maar wat ook belangrijk is, de consument, de parkeerder, is ook bereid om te betalen voor comfort en gemak. Dat, uh, dat weten we. Uh, anders zou de smartphone nooit op deze wereld zijn gekomen. Uh, die heeft ook geleid tot veel comfort en gemak. En zo is het met heel veel. Technologie En ik denk ook dat deze technologie echt tot een doorbraak gaat leiden. Uh, en uh, tot een heel ander parkeren gaat komen. Je zult ook de rekening thuis krijgen, in heel veel gevallen. En niet meer aan de kassa in de parkeergarage hoeven af te rekenen. Dus Parkeerde je rijdt de parkeergarage weer uit. Ja, absoluut. Ja. Je rijdt de parkeergarage uit. Het kenteken wordt geregistreerd. En je krijgt aan het eind van de maand of eind van de week... krijg je de rekening voor alles wat je hebt. Mooi idee. Was u tevreden toen u met uw Hummer vanochtend... in een bijna lege parkeergarage van de NOS ging staan... Nee, ik heb geen hummer. Oh. Ik zei hier trouwens boven uh, buiten. Oh. <laughs> maar uh, nee, dat uh, uh, ging hier prima. Ruimte zat, hè? Ja, heel ja. veel ruimte ja. Op zaterdag. Ja. ja, nu nog wel. Goed, hartelijk uh, dank. We spraken met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het technologiebedrijf. TKH-groep. En hij heet Alexander van der Loft. Het ging dus over het test in parkeergarages... waarbij de grootte van de auto bepalend is voor het parkeerbedrag. En nog allerlei andere dingen waar ze op dit moment mee aan het testen zijn. Hartelijk uh, dank voor de komst. Zometeen uh, dan gaan we verder. En dan gaan we het hebben over die, uh, dat rapport aan, uh, van die Facebook-redel. Rapport Cohen. Tot zo. Over enkele minuten...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 Kerkuilen, plevieren, nest en mollen. Radio 1 Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten.